Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie dreigt in te grijpen bij het klimaatprotest op Eindhoven Airport. Activisten van Extinction Rebellion zijn door een gat in een hek het terrein van de luchthaven opgekomen waar privévliegtuigen staan. Daar zijn ze gaan zitten. De politie vraagt mensen nu vrijwillig het terrein te verlaten, anders worden ze aangehouden. Vanwege de aangekondigde actie had Eindhoven Airport eerder al enkele vluchten geschrapt. De Europese Commissie heeft een akkoord bereikt met Duitsland over de toekomst van brandstofauto's. Brussel wil dat vanaf 2035 alleen maar nieuwe elektrische auto's verkocht mogen worden. Maar Duitsland wil ook dat zogenoemde e-fuel modellen geleverd mogen worden. Dat zijn auto's die niet op benzine of diesel rijden, maar op synthetische brandstoffen als waterstof en koolstof. Als compromis mogen er na 2035 nog wel auto's met een verbrandingsmotor worden verkocht. Op voorwaarde dat ze alleen op CO2-neutrale brandstoffen kunnen rijden. Vanavond scheert een grote asteroïde relatief vlak langs de aarde. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA spreekt van een city killer vanwege de doorsneden van 40 tot 100 meter. Asteroïden van deze grootte zouden enorme schade veroorzaken als ze de aarde raken, maar dat gebeurt dus vanavond niet. Theo Maase heeft tijdens een optreden in Antwerpen een driejarig kind en dienstbegeleider de zaal uitgestuurd. Volgens het nieuwsblad was er na ongeveer 10 minuten een lach van een jong kind te horen, waarna Maase vroeg naar de leeftijd. De cabaretier maakte nog een paar grappen... maar vroeg daarna de vrouw en kind om de zaal te verlaten... omdat hij naar eigen zeggen zijn show niet doet voor een driejarige. De schouwburg laat weten de incidenten betreuren... maar ze vindt dat het personeel de vrouw had moeten aanspreken... voordat zij naar binnen ging. Het weer. Het waait flink uit het zuidwesten. Vooral in de kustprovincies kunnen zware windstoten voorkomen. Er trekken buien over en daar kan, bij onweer, daar kan onweer bij voorkomen. Soms komt de zon door en wordt het een graad of elf. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en gaat het minder hard waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A2 naar Amsterdam, 10 minuten vertraging bij knooppunt Amstel. De A9, ook maar Diemen tussen Bad en Holendrecht, een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht door Rommel op de weg. De andere kant op is de weg trouwens het hele weekend dicht vanwege werkzaamheden. De A10 Oost richting de A10 Zuid tussen Watergaasmeer en de Nieuwe Meer een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A10 Noord richting de A10 West tussen Amsterdam Noord en de Koentunnel. En tot zover de verkeersinformatie.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 Een heel goed begin van het tweede uur van Zandvoort voor jou... met Donna Summer. En this time I know it's for real. Hey, en fijn dat je luistert naar het leukste programma op je radio. Zandvoort voor jou. Met Rob, Fred en Benno. Zo is het. En uh, we zijn er nog tot zeven uh, uur, uh, heren. Jazeker. Ja. Uh, we hebben nog heel veel uurtjes te gaan. En wat is het gezellig. Ja. Ja. Oh, wordt op... word je niet een beetje nerveus nu, uh, Nee. Hoor, nee. <laughs> Jij kan er wel tegen. Heel cool. Heel cool. Oké. Okay. Nou, we gaan... Uh, Noem goed. Kijk, uh, de provincie Noord-Holland is natuurlijk de provincie waar ik woon... en uh, waar ik uh, graag ben. Maar daarna komt de provincie Limburg. En uh, waar mijn voorvaderen uh, uit uh, Zuid-Limburg en uit België komen. Het was wel 1572... Dat mijn stamvader werd onthoofd op het Vrijthof van Maastricht. Zo is het een ja. hele tijd geleden. Dat, uh, ja, maar het was een gezellig, gezellig samenkomen. Uh, sinds die tijd is het nooit meer goed gekomen tussen de katholieke kerken en mijzelf. omdat uh, mijn uh, stamvader werd onthoofd door de inquisitie. Dus uh, dat, uh, ik heb nog een appeltje te schillen met de kerk. <lacht> goed, uh, dames en heren. Welkom allemaal aan de presentatietafel. Luisteraars kunnen dat allemaal meekijken. Ja, uh, zet live.nl Precies, en dan zie je dat het een zeer rijk gevulde tafel is. Uh, ook met uh, paarse eitjes en koekjes. Fred is er ook nog. <laughs> uh, Fred, stel de ja. mensen even van ons voor ons Nou, ik, ik, ik stel voor om, uh, om ze zichzelf uh, te laten voorstellen. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. Ja, we beginnen met deze mevrouw. Deze mevrouw dat ja. is de uh, directrice. Goedenavond ja. of goedemiddag iedereen. Goedemiddag. goedemiddag. Zou je een beetje dichter bij de microfoon uh, Dan horen we je, je beter. Allereerst wil ik jullie graag bedanken voor de uitnodiging en de vriendelijke ontvangst dat je hier aanwezig mogen zijn. Uh, nou, mijn naam is Rochelle Minkhorst, uh, ik ben directeur van Modelsink International in Nederland. Uh, daarnaast organisator van Miss Limburg International, wat gehost wordt normaal gesproken in uh, Nederlands Limburg. Het woord zegt het al. Verder ben ik een international director voor diverse internationale verkiezingen. En uh, ik ga jullie eigenlijk, wil ik jullie nu de gelegenheid geven om even een aantal mensen aan jullie voor te stellen. Ja, Als prima. eerste onze coach ja. die naast u zit. Okay. Marvin, verantwoordelijk oh, Marvin, ja. voor uh, de opstellingen van de choreografieën, coach oh. En uh, tevens professioneel danser en choreograaf, waardevolle toevoeging aan het bedrijf uiteraard. Ja. Dan onze huidige Miss Limburg International de Netherlands, Sari. Zij is 19 jaar, komt uit Heerlen. En is afgelopen maart is zij benoemd tot Miss Limburg International voor Nederland. Dan hebben we ons aan tafel onze Miss Global Universe 2023. Uh, tijdens de finale van Miss Limburg behaalde zij de titel Best Model of Limburg. En via die titel hebben wij voor haar een internationaal traject aangeboden gekregen. Welke ik uh, een samenwerking mee heb. Met Annick Eiken van Verona Pageants. En zij zal Nederland gaan vertegenwoordigen in Singapore. En om het dan nog even spannend te houden, hebben we hier een man. Die komt toevallig niet uit Nederlands Limburg, maar hij komt oh. uit België. Uh, uit Antwerpen om precies te zijn. En hij, zijn naam is Adil. En hij gaat uh, binnenkort in China de titel Mr. Ocean Belgium vertegenwoordigen. So, helemaal in China. Helemaal in China. Jongen, mm, jongen, jongen, jongen. Nou, dat lijkt me een enorm avontuur. Maar, uh, Gaan we zo meteen uh, verder over praten, ja. uiteraard. Maar uh, eerst het plaatje en daarna het uh, voetbal. Ja, ja. Want we spelen vandaag uh, tegen DWS uh, Uits. We hebben het over DWS SV ja. Zondvoort. Oh, waar stond het ook alweer voor? Uh, door Wilskracht Sterk. Oké. Okay. Ja, mooie titel ja. voor een uh, Amsterdamse groep. En uh, die uh, voetballers die komen zo meteen in actie. Althans, om drie uur zijn ze begonnen. En Jan van der Leeden is daarbij. Van hem horen we daar alles over. Als jij je kleren aantrekt zonder haar. En naast zonder bijna te denken. Kijk ik naar een omgekeerde stripteer. Van een volmaakte schoonheid. Elke hand. Een gedicht, elke baring als een roos die sluit O schat van mij, o hemelshoge ster Zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. een mooie single, hè? deze van uh, Henk Westbroek en uh, zelfs je naam is mooi. We gaan naar uh, Amsterdam toe, naar sloten, want uh, we spelen vandaag tegen DWS uh, uit. En bij die wedstrijd is uh, Jan van der Leden aanwezig. Goedemiddag Jan welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Goedemiddag ja, DWS de nummer 11 tegen de nummer 8. Ja, wow. Dus Wees. dat zou betekenen dat we ze dat we wel zouden moeten kunnen hebben. Ah, maar, ja, maar het is vandaag een rare dag hoor, een uh, hele harde wind over het veld, of de lengte van het veld, te spelen nu uh, met 10 tegen, uh, wel een goede aanval nu, oh bijna een Maar ah, ja, jij bent aan de telefoon, hè? Dus... nee maar DWS is ook helemaal verhuisd hè? Dus, uh, DWS is natuurlijk eerst aan de hele andere kant van Amsterdam, langs het uh, vlak van Sloterdijk. En nu zitten ze in Sloten, op het uh, oude blauw-wit Ja, oké. Okay. En uh, sinds wanneer zijn die verhuizen dan? Uh, sinds dit jaar. Het is, uh, het is niet definitief, het is een tijdelijke uh, verhuizing. Die gaat 2,5 jaar duren, hoorde ik net. Want het terrein en de gebouwen worden daar helemaal gerenoveerd. Naar bij Sloten Dijk. Alleen is de vraag of ze daar terugkomen, omdat, er, omdat ze heel wat in moeten leveren aan parkeerterreinen. En dat is natuurlijk wel gewenst dat dat er is, maar in voetbalclub ook tegenwoordig. Zeker. En de, en de huidige plek waar uh, je nu aanwezig bent, is dat uh, goed te doen? Op zich uh, is het goed te doen. Dat is, is, dat doen. Dat is uh, bij het dat, wielercentrum bij dat, uh, ook hier in, uh, in Sloten. Het is wel mooi hoor. Je ziet hier een parkeertrein. En, uh... Maar ja, voor de, voor de, voor de jeugd van uh, de EWS is het uh, lastig. Want ik... Ik nam net ook dat uh, DWS je laat in een pendelbus rijden van de besloten dijk hier naartoe. Jeetje. Om hun jeugd te kunnen laten voetballen. Ja. Ja. Dus uh, ja, wel een, wel een mooi plekje, maar een beetje moeilijk uh, bereikbaar of een beetje ja, afgelegen. Voor de, voor de spelers van, uh, van DWS is het zeker moeilijk bereikbaar. Oké, okay, nou Jan, de wedstrijd van vandaag. Uh, zijn wij vandaag uh, compleet uh, aanwezig daar of uh, hebben we mensen die uh, ontbreken? Uh, nou ja, Dylan die, uh, zit nog steeds met zijn pink gesproken is. En dat gaat niet zo lekker, hij uh, ze moet zelfs geopereerd worden als zijn pink. Dus dat gaat nog vier weken lang duren. Nou, Put Water zit als uh, gewoonlijk eigenlijk uh, op de bank. Die heeft een beetje last van zijn kruid. De zijn is we compleet. Put speelt wel de tweede helft op, want ik het eruit. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval, uh, ja, de wedstrijd is uh, ja, een kwartiertje aan de gang inmiddels, uh, denk ik zo. Um, ja, zeker. Kwartiertje en uh, ja, wie heeft uh, de meeste kans gehad in dat uh, eerste kwartier? Uh, niemand. Het is heel erg. Uh, onze achterhoede staat goed en DWS heeft volop vol de win mee. Wij verdedigen goed en hebben pas samen aanvallen. En uh, we worden nu zeker uh, een beetje vals afgevlacht door de grensrechten van uh, DWS. Nou, helemaal goed. Jij gaat de wedstrijd uh, voor ons uh, volgen. Dankjewel, Jan, voor uh, dit moment. En ik kom uh, straks uh, aan het eind van de eerste helft kom ik weer bij je terug, oké? Okay? Oké. Okay. Helemaal goed. Dat was uh, Jan van der Leyen 0-0. De wedstrijd DWS-SV Zandvoort. Het is de druk in kamer om je aan te raken. Ik wil het zo graag, maar ik durf het niet aan. Ik wil alles, maar dan ook alles met je delen zonder dat iemand het ziet. Ja, deze band, gold band, uh, bands, moet ik zeggen... die heeft het uh, goed gedaan uh, bij de 3FM Awards, uh, Fred. Want uh, ja. ze vielen maar liefst uh, drie keer in de prijzen. Ja, en natuurlijk uh, vielen ze ook in de prijzen. Met uh, uh, dit met nummer, uh, stiekem. Uh, stiekem. En, ja, maar die ook, samenwerking de... dan, hè, met Maan? Daar ja, het over. die samenwerking, oké. Okay. Ja, dat, dat is in de, 3, uh, de 3FM Awards inderdaad, hebben ze binnengesleept. Zeker, en noodgevallen uiteraard noodgeval, als uh, de ja. grote hits. Ja. Wie kent hem niet, hè, dames en ja, heren? Zeker, zeker weten. Nou ja, gezellige studio uh, vanmiddag. Ja, Meekijken, zfm-live.nl. Zeker meer de, dan de moeite waard. Ja, zo is het. En uh, ja, zo ook uh, uh, de hele... Ja, het vol eigenlijk, hè? Ja, zeker, ja, uh, Fred. Met, met, met, de, met de, de dames en, uh, en de heren. Um, nou, beginnen we, hier, beginnen we aan mijn kant of beginnen we aan jouw kant? Nee, ik begin maar aan jouw kant. Ja, ja, ja, ja. <tie> ja, Stel je even voor. Nou, ik ben Joyce Harenkels. Ik kom uit Zwannen. Ja? <grijpte> ik ben 21 jaar. Goed zo. Studeer je of werk je? Um, ik heb zelf mijn eigen bedrijf. Oh, leuk. Waarin? Nu sinds een half jaar heb ik een eigen paardenrevalidatiecentrum samen met een vriendin van mij. Oh, wat goed zeg. Dat is, uh, en er zijn veel paarden, in, uh, of paardenpensions ook in Limburg, hè? Ja, Limburg uh, staat ook wel heel erg bekend om de paardensport in Nederland. Ja, ja, precies. Toppaardensport ook? Ja, ook voornamelijk een toppaardensport. paardensport. Ja, ja, ja, ja. Wat goed. En dan revalideren <lacht> van paarden? Ja, echt het revalideren. We hebben samen een lezer uh, die doet peesblessures en uh, scheurtjes in spieren, artrose en zo'n dingen ja, eigenlijk beter maken. Ja, en daarnaast doe je de misverkiezingen. Ja, en uh, ja, vind je gewoon leuk om te doen? Of uh, wat, wat is de uitdaging voor jou? Ja, ik vind jou? het heel erg leuk om te doen. Ook samen met alle andere kandidaten die meedoen. Je bouwt toch een goede vriendschap op met iedereen. En voor ja. mij, in mijn uh, ogen, geeft het mezelf ook een zelfvertrouwenboost. Ja, ja, ja. Uiteindelijk. En moet je ook zoals uh, Mr. België naar, uh, naar China... Nee, ik heb met Global Universe naar Singapore. <laughs> Toch, dat is allemaal lekker thuis gebeuren. Wow! Is, uh, <laughs> ja, dat, en wij, wij maar voortploeten in Zandvoort. Uh, dat is nogal wat. Hartstikke leuk. Uh, zullen we naar uh, onze vrienden Geo. Uh, ik, hoe spreek je het eigenlijk uit? Ik ben, ik ben het even kwijt. Mooie uh, graaf, uh, ook Oh ja, gooi graaf. Gooi graaf is het. Uh, goeie, ja. Kom even dicht bij de microfoon zitten, want dat, ja. dat is radio nou. dat je er echt nou, in krijgt. Goedemiddag allemaal, dames en heren. Ja. En sowieso bedankt dat we hier met alle aanwezig mochten zijn. Ik ben Marvin. Daaruit kom ik ook in Limburg. Uh, Welke wat? Nou, nu momenteel kerkraden. Kerkgraden Op de Duitse ja. grens. Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja. niet zo lopen en ik ben in Duitsland. Altijd ja, ja, leuk. Ja, altijd leuk, ja. ja, altijd leuk, ja, ja. Dat net is net zo bij Siddharth. Als je daar de grens over gaat, of de gemeente de grens over gaat, zie je ook in Duitsland. Dan. Klopt. Geo. Uh, Geo. <lacht> <Geogra> <lacht> <lacht> <lacht> ik strak altijd over mijn eigen woorden. Ik heb altijd haast en dat is niet goed. We uh, hadden uh, er net uh, <lacht> uh, tijdens de muziek over. Uh, je hebt. Uh, heb je, daar een, je bent van beroepsdanser geweest. Klopt. En van daaruit ben je dit gaan doen? Ja. Ik ben uh, eigenlijk begonnen met altijd uh, met dansen. Het was eerst een uh, hobby. Daarna heb ik de kans gekregen. Um, door er echt mijn passie en werk van te maken. Ja. En door de hoeveelheid shows en ervaringen ben ik het eigenlijk benoemd tot choreograaf. Wat niet makkelijk is. Want die choreograaf-titel moet je echt verdienen. En van daaruit ben ik ook gaan uitbreiden naar andere dingen. Heb ik uh, boekingen gekregen, samenwerkingen. Um, daarnaast werk ik dan uh, met uh, mevrouw Minkert samen met uh, de misverkiezingen. Ik train alle dames hoe ze moeten lopen, hoe ze moeten poseren. Uh, dus het gaat er niet, niet alleen maar om uh, mooi te zijn. Zeg maar, van de dag dat ze binnenkomen, wordt op alles gelet. Hoe gedragen ze zich? Hoe gaan ze met onze klanten om? Maar dus hoe, dat... weet jij, hoe weet jij nou hoe ze moeten lopen? Ja, dat heb ik zelf aangeleerd. Oh ja, oké. Okay. Ja, ja, ik geef de, de kattoclasse dan. Ja. Dus, uh, als dat moet kan ik ook op hakken lopen om het woord te doen. Ja, oh, oh. Uh, jij op ja, jij ja, ja. hakken lopen. Okay. Ja, ja. Ik kan zelfs dansen op hakken. Het, het, het, ja, zo. Het lijkt me ontzettend moeilijk. Ja. Makkelijk is het niet. Ja. Op dit onderwerp kan ik ook trouwens nog wel een klein beetje inhaken. Meneer ja. is uh, in het vergrijs verleden van jong af aan ook zelfmodel model geweest. Ja, ja, ja. Oké, ja, ja. oké. Okay, okay. Goed zo. Ja. Um, gaan we even naar muziek? Yes. Oh, ja, ja zo we dat doen? Ja, ja, ja. <laughs> Ik heb de schuif dichtstaan, ja, ja. lekker hè. Ja. Nou ja, hier is de cloud, hè. Die we, kennen we ook allemaal. Even me lekker meedoen. Ja, ja, heerlijk. Dit is de Dat is mijn Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart uitbreekt. dus zo. Sta met mijn als bij de deur. Het zal weer mijn keur. Oui, mijn keur. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. Voor toujours, maar door. Ik, je encore, encore. En encore. Wat ik ook en doe, het is nooit genoeg. Dus klaar, est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Zit niet zorker Laat me m'a danscento De zoon On komt De karond De ronde Et toi Après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais croire C'était ton choix Mais c'est que t'as oublié Stemmy my love Trap na door Ik wouïna Encore Encore Et encore Potez comme tout Tis non Et trop lourd Ça va et claire Est-ce que c'est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 Wat een mooie nieuwe single van uh, onze eigen stroomaai, hè? Je Cloud en uh, La Dada. We gaan nou, door nee. uh, met. Uh, ja, wil je er wat over zeggen of niet? Nee, nee, Cloud, hè. Cloud, Cloud, Cloud. Zo is het in uh, La Dada. We gaan uh, even verder. Uh, nee, de... ja, voordat we verder oh, gaan, uh, pardon, voetbal. rustig, jongens. D ja. DWS uh, <laughs> tegen SV Zandvoorts. 0-1. tegen 1. Dus we staan voor op dit oh, moment gescoord. Dat oh, is Dat zijn positieve berichten. Ja, dat willen we alleen maar horen. Verder is het niet zo belangrijk. We willen winnen. Mr. België, krijg even naar de microfoon als je wil. En, um, vertel nog even je naam, want dat gaat hier Ja, mijn hier naam is Adèle Marchou. Ik ben 24 jaar. Ik kom in Antwerpen. Ik studeer schilder. Na de zomer ga ik ook richting uh, kunstschilder. Ik is een beetje passief aan mij, dus... Ja, het vertelt. Ja. En, uh, ja, net, net als de misterverkiezingen, ook een passie van mij, waar ik als eerst mee begonnen voor ik naar school ging eigenlijk. Oh ja, zo ja. jong? Ja, nog steeds. Ja, hoe hoe jong kan je eigenlijk beginnen met uh, mister en verkiezingen? Uh, ik zelf ben begonnen sinds uh, 2017. Dat was ik denk 17 jaar of 18 jaar. Ja. Zo. Het is niet gering. Ja. Dat is, uh, ja, de, die, maar die, dat is Volgens mij is het he? niet de, echt een leeftijd of zo, want ik heb al... Kinder gezien, nog veel jongeren, dan ik, oh, ja? die er al aan, nu al aan beginnen. Ja ja, oké. Okay. Maar ik potentiële uh, talenten vind ik wel. Ja ja, maar je, jij mag straks naar China, hè? Dan, dan verheug je ja, erop? Zeker. Ja. Dat is wel uh, een dat nieuwe dat... level voor mij eigenlijk. Ja, dat is gewoon een nieuwe level voor mij tegenover ik ervoor deed, toch? Ja, want wie komt er nou nog in China? En dat is natuurlijk, <lacht> hè, dat, ja, dat, dat, ik dat ga, is ik ik geweldig? Ik verwacht alles eigenlijk. Nu als ik daar ben, ben ik echt alles aan het verwachten. Ik weet niet, ik weet bijna niet wat ik moet verwachten eigenlijk daar. Nee, nee. Het moet je er veel voor doen eigenlijk? Voor, voor, uh, um, om mee te doen aan verkiezingen? En, uh, moet je op je lijn letten? Moet je sporten? Uh, je ja, huid verzorgen? Ja, dat wel ja. Maar je moet ook werken aan je houding vooral. Dat is echt hmm. de top 1. Top je houding en dat je laat dat je laat zien dat je het echt wilt. Ja, ja. De motivatie, dan moet er echt <lacht> zeker zijn. Ja, Geweldig. We gaan nog even naar uh, een andere jonge dame... met een uh, mooi, mooi kroontje op. Uh, Miss Limburg. En, um, nou, stel je even nog voor. Want uh, ik krijg ja. zoveel namen... dan kan deze oude opa niet meer... Uh, <lacht> dat red ik niet meer hoor. Het, uh... Ja, ik ben Sari Soren. Ik ben uh, 19 jaar en ik woon in Heerlen. Naast... Uh, ja, aan de misverkiezingen meedoen uh, werk ik nog in apotheek, als apothekersassistent. Hè. In heel uh, Nee, een zusteren. Oh, oké. Okay, zuster. Ja, <laughs> ken ik ja, zussen. Um, en ik zou graag nu door vader willen leren, eventueel voor in de jeugdzorg in de toekomst te gaan werken. Zo, dat is pittig. Ja. Dus uh, je weet wat dat allemaal inhoudt. Dat is een behoorlijke zware baan, uh, jeugdzorg. Ja. Ja. Maar toch ga je die uitdaging aan. Ja, ik vind het, het werk in de apotheek wel leuk. Maar een beetje eentonig. Altijd wel hetzelfde. Dus in de jeugdzorg is meer iets met uitdaging. Dus dat lijkt me ja. wel interessant ook. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, het is natuurlijk één pillen gebeuren in de apotheek. <laughs> Snoep je af en toe ook wel eens een, een, een vitamine beetje of zo? Nee, Nee? nee? Oké. Okay. Nee. Heb je eigenlijk vitamine supplementen nodig voor uh, misverkiezingen? Nou ja, nee, zover ik weet niet. Gewoon okay. de dagelijkse vitamine die je binnen moet krijgen. Ja, ja. dat is eigenlijk leg je, leg je daar ook op? Nee, nee? Jij, nee, Kan jij ook alles gewoon eten ja. nog? Uh, um... Ja, nog wel. Ik denk dat als ik iets ouder word, dat ik dat dan wel op zou moeten gaan laten. Maar met ja, ja. deze leeftijd gaat het nog. Mag jij ook uh, straks op een grote reis naar... Um... Um, ja, nou, omdat ik uh, ja, klein ben... Uh, is het niet makkelijk om naar het buitenland te gaan? De meeste verkiezingen in het buitenland hebben ook een lang tijd. O oh ja. Oh. ja Hoe dus, ho ho lang moet je dan zijn? Uh, volgens mij sowieso boven de 1,60. Oh. Dus uh, ja, en ik ben 1,53, dus dat is wel een verschil. Nou, de geograaf had het net over oh ho ho hoge hakken. Tilde die niet mee? <laughs> Dat denk ik niet. Oh, oké. Okay, want dan is makkelijk, hè? een paar uh, iets hogere ja. hakken nemen. En dat je net die 61 <laughs> aan tikt. Uh, dat is wel mooi. Goed. De, oh, dat is dan een beetje jammer. Dan, uh, maar goed, met deze titel. Miss Limburg. Daar ben je heel tevreden mee. Ja, ik had het uh, niet voor. Ja, ook vanwege mijn lengte. Ja. Als kind zijn was ik daar altijd uh, heel veel met het uiterlijk bezig. Make-up, uh, moeder. Hoe ik eruit zag. En... Ja, ik keek altijd modale programma's zoals 100 uh, Next Topmodel en zo. Oh ja. Um, ja. nooit gedacht dat ik daar aan mee kon doen, omdat ik zo klein ben. En daar was ook altijd een lengte-eis. Dus ik had niet verwacht dat dat met mijn lengte zou kunnen. Hm. Maar ja, nu heb ik wel met mijn lengte deze titel wonen. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is wel mogelijk. Ja, ja, ja. Top hè. Hm. Dus ja. is het is wel uh, extra leuk, denk ik dan, uh, dat je dan zo'n titel wint. Ja. ja, precies. Hartstikke goed. Daar gaan we nog even terug naar de directrice. Ja, ik zal nog heel even een bescheiden uh, toevoeging doen op uh, wat zij net heeft gezegd. Ja. Uh, het feit inderdaad wat zij zelf stelt is dat zij een lengte heeft van 1,53 meter. 53, waardoor het voor haar technisch uh, gezien niet heel makkelijk is om Nederland te kunnen vertegenwoordigen, internationaal gezien. Maar het feit is, is dat het absoluut wel mogelijk is. Uh, mm. Inmiddels begint de internationale misverkiezingswereld een beetje te draaien. Ook. Uh, vroeger waren er heel veel uh, strenge lengtevereisten. Je moest dan zijn boven de 1,70 meter plus of 1,75 meter plus. Inmiddels is dat al allemaal gewijzigd naar boven de 1,60 meter. Ik ben ook op de hoogte van het feit dat er ook internationale verkiezingen zijn die zich inderdaad bezighouden... met dames met een wat meer bescheiden lengte. Uh, waarom? Omdat ze van mening zijn dat sommige van die dames... toch ondanks het feit dat ze een stukje lengte te komen... gewoon heel veel sterke kwaliteit hebben. Ja. Die net zo goed de kans moeten krijgen om dat in de buitenwereld te demonstreren. Ja, ja dat lijkt mij ook, want het is eigenlijk gewoon discriminatie. Zover pas... zo weet ik niet te gaan, persoonlijk. Hm. Uh, nou ja, als nou, je een paar centimeter tekort komt... dat is toch eigenlijk geen, uh, geen ding. Ja, het is, hm. het is hoe je het ziet. Ik snap uw redenatie al, maar het is al wat ik zeg... zover weiger ik zelf te gaan in mijn oordeel. Uh, waarom gewoon simpelweg... Er zijn gewoon bepaalde regelgevingen, misverkiezingen, internationale misverkiezingen zijn eigenlijk al eeuwen oud. Het ontwikkelt zich ook. Uh, hetzelfde als de vraag die u aan uh, meneer Marsou hier naast mij heeft gesteld. Van hoe oud moet je nou eigenlijk zijn om deel te nemen? Ja. Nou, hij maakte er straks een heel zinnig punt. Hij zegt ik heb kinderen op dat podium voorbij zien lopen en dat klopt. Uh, ons bedrijf en uh, het bedrijf in België doet regelmatig... bijvoorbeeld ook uh, verkiezingen zoals Jong, Miss, Man oh, ja, ja. Wat dus geschikt is voor kleine kinderen... tot een bepaalde leeftijd van, laten we zeggen, 12 jaar. Als je gaat praten over de miscategorie, dan start je op je vijftiende. Uh, het reglement stelt dat het toegankelijk is... voor kandidaat van 15 tot en met 30 jaar. En vanaf 30 jaar tot ongeveer 60 jaar... Uh, heb je de misses categorie En de internationale wereld zich daar ook in. Want mm. inmiddels zijn er ook heel veel verkiezingen Dus echt voor vrouwen ook gewoon van boven de derde. Ja, ja, ja. Dat oh, wel hartstikke leuk. Zo, um, ja, we moeten denk ik afscheid nemen van onze gasten Rob... Um Klopt helemaal, ja. We wensen jullie een hele goede reis uh, ja, terug. En, en Fred, ja? Ja, nee, ik, ik kreeg net een berichtje dat uh, Saskia zoveel gaat het niet redden. Oké, we hebben de ruimte. Een muur vast in Amsterdam. Oh, god, is zo erg. Ja. Oké. Okay. Dus, eh... Uh, <laughs> Maakt niet uit. We um... hebben weer een beetje meer ruimte, Ja. Toch? Dus we oh. hebben iets meer ruimte, dus uh, we kunnen nog eventueel... Uh, Dan gaan we een plaatje draaien. Uh, plaatje we gaan een uh, ja. plaatje draaien, ja. Eerst eventjes uh, dit natuurlijk. Ze zijn nog lang niet moe en versleten. Rob, Fred en... En Benno brengen de mooiste hits naar jouw radio. Met Zandvoort voor jou. Woe! De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt: ze je moet er weer eens uit, want ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten. Ze zegt me, kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk. Vata, chaka, is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Niet uit. Out blakka, is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Nee, vandaag niet uit.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 Ik krijg net een uh, foto binnen van uh, Jan van der Leden vanuit uh, Sloten Amsterdam, uh, Benno. Ja, en? en daar uh, giet het op dit moment eigenlijk uh, wat wij net ook gehad hebben, hè? Dat, uh, dat weer. Ja. En het was niet het regen-zonnestralen van uh, ACTA en de Munich. Uh, ja, okay. dat, we, ja. <laughs> dat kan je wel een beetje vergeten. Want we staan uh, inmiddels uh, ook 1-1 uh, gelijk. Dus, uh, gelijk. dus helaas uh, gescoord uh, door uh, dit tegenpartij ook, uh, Fred. Ja. Ja. ja, dat is mooi. Nou ja, helemaal niet mooi. Dat is helemaal niet mooi. Nou ja, Saskia Solvul, die staat daar in de file. Ja, die ja, staat uh, momenteel vast in, uh, in de stad Amsterdam. En uh, ja, ze rijdt alleen maar rondjes en uh, ja, ze komt er uh, eigenlijk niet uit. Uh, jij, had, jij had net een, een, een, een toen de microfoons dicht stond ja. een vraag. Uh, ja, inderdaad. Uh, mijn vraag was dus, uh, waar staat Miss Global voor? En uh, ja, ik... ik, ik ik, eigenlijk wil ik je dan nog een keer vragen, uh, Rochelle, uh, waar dat eigenlijk dan precies voor staat. Uh, is een verkiezing wat ervoor staat wie globaal over de hele wereld het meest ge uh, geschikt is om het universum te kunnen vertegenwoordigen. En dat gaat dus niet alleen maar over uiterlijke kwalificaties, maar het gaat ook om heel veel persoonlijke vaardigheden. Uh, hoe gaan zij met uh, hun medekandidaten om? Hoe gaan ze om met de buitenwereld? Uh, hebben ze bepaalde doelen? Uh, bepaalde goede doelen? Uh, hebben ze verstand uh, van wereldse zaken? Uh, algehele zaken wat ja. nu momenteel gaan. Ja, zowel nationaal als internationaal speelt. Ja, ja, voor ons geldt eigenlijk binnen dit bedrijf... dat wij uh, eigenlijk de strekking hebben... dat zowel de nationale als de internationale mis... alle twee dienen te beschikken over die vaardigheden. Nou, ik denk ook dat de juiste keuzes dit jaar... keurig gemaakt zijn. Uh, daar kan ik niks anders uh, over zeggen. Maar feit is en feit blijft is dat inderdaad... Uh, bij sommige internationale verkiezingen... Uh, voeren ze dat nog wel een tandje op. Oké. Okay. Ja, en dat... Uh... Een van de chronische verschillen bijvoorbeeld tussen een uh, nationale en een internationale misverkiezing... is wat meneer de Goorjeel daar straks al zei. Uh, je dient daar bijvoorbeeld een talentenronde te presenteren. Dat is iets okay. wat ik als organisator in Nederland uh, ja, in mijn eigen verkiezing heb afgeschaft. Ik kan heel goed accepteren dat het niet iedereen beschikt over een talent. No. En als je die niet hebt, dan kan je die ook niet zomaar gaan creëren. Echter, sommige mensen hebben die talenten wel. En in een internationale verkiezing is het dan wel weer een vereiste om dat te demonstreren. No. Ja. dat ze daar ook echt wel fors bestookt worden met uh, hele ingewikkelde vragen over gewoon wereldse zaken en materie. Ja. En dan moeten ze er dan een mening over hebben of, uh, of is het feitenkennis? Nou, het is uh, deels feitenkennis en deels een eigen mening hebben. Kijk, hmm. je kan niet uh, zomaar natuurlijk een antwoord gaan geven waar je zelf niet achter staat. Nee. Dat is ook niet hetgene wat wij ze proberen aan te leren. Nee. Dus je moet bedoel, heel diplomatiek gaan antwoorden. Want het, zeg niet gezien wel, ja. ja. Ja, het lijkt me wel zo slim, hè. Uh, uh, uh, uh, uh, Oké, okay. nou, Fred. Um, ja, ik zit even in, in, in ja, ik zit even met de tijd. Uh, ja, manden, we want uh, we gaan zo naar het voetbal. Uh, ik denk dat we het uh, aardig ja, hebben. Zullen we, zullen we dan... Uh, we hebben het aardig toegelicht. Ja? En we wensen alle deelnemers heel veel succes... In, uh, met, met het voortgaan van de verkiezingen. En uh, hartelijk dank natuurlijk voor jullie verre reis naar het Zandvorsen. En toortoortoie uh, toi, toi, zullen we maar zeggen. Ja, succes inderdaad. En we gaan voor de winst. He? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Zeker. En morgen wordt fantastisch. De nieuwe single van uh, Agda en de Munnik. wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij Ja, ja, ja, ja voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist Je sleutels liggen nooit waar je verwacht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 Te en dan weet je wel hoe laat En waarom ze zich al dagen zo gedroeg En dat het niet aan jou ligt Maar dat het zo niet langer gaat En van soms is houden van niet meer genoeg En net alsof het niet gebeurt Schijnt buiten vol de zon Hoor je kinderstemmen zingen En klinkt uit de stad Het paraleon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 Het is hartstikke druk vandaag. Speciale uitzending hebben we met allemaal artiesten. En uh, we hadden uh, en uh, misters hadden we in, uh, in de studio uh, zojuist. Dus, uh, oh, wat leuk. Ja, we zitten helemaal goed hier. En dat helemaal uit, uh, uit Limburg vandaan. Dus, uh, zo, zo. Jazeker. Nou ja, hoe is het daar uh, in uh, Sloten? Gaat het een beetje aardig? Het is regenachtig. Uh, het is behoorlijk regenachtig zelfs. Maar het gaat wel goed. Uh, we zien Daan een hele goede redding verrichten. We zien uh... Uh, dat, dat vlak daarna krijgt Jeff een beetje een goedkope vrije trap mee. Maar dan Maakt hij gitterend uh, 0-1 voor SV Zandvoort. Dat was echt een binnenkomen. Tien uh, minuten later was het dan toch DWS uh, dat het gelijk ook Komt naar een scrimmage. Ja, dat is maar ja, ze spelen met Wien mee. En het is, het is voor ons dan lastig om, uh, om te verdedigen. Ja. Dus uh, ja. Ah. Gaat het een beetje gelijk op of... Uh... Nou, maar ik vind dat wij wel niet sterker zijn. Oké. Okay. We hebben echt iets meer aanvallen. Want net was het weer een vrije trap, ook weer van 20 meter. Van, de, van het doel van de DWS. Maar nu was het Nijtjokerstin die, die de vrije trap nam. En die ging eigenlijk de muren. in. Maar wij hebben wel de betere kans. Nou ja, de eerste helft zit er bijna op, volgens mij. Het is, maar uh, op mijn is het tijd. Dus ik weet niet hoe lang het doorgaat. Maar... Uh, zijn er veel uh, blessures uh, geweest? Nee, het is twee keer een uh, lichte bij ons aan onze kant geweest. Dat, uh, dat was snel voor ongeluk. Nou ja, dan zou het zo dadelijk uh, wel rust zijn. Dan spreken we straks weer uh, voor de tweede helft, Jan. Ik, is goed. Oké, okay, dankjewel hè, voor dit moment. Hoi. Hoi. Dat was uh, Jan van der Leden. Eén tegen één. Uh, ja, we zo tegen de rust staan, hè daar uh, in uh, sloten. Straks de tweede helft ook hier bij Sampoort voor jou. En hier is uh, Sugero en Paul Young en Sens Una Donna. Klopt helemaal niks van hè, sinds Una Donna uh, oh, nee. Weno. Oké. Okay. Dus nou, welkom terug. Ja. Zandvoort voor jou, uur drie alweer uh, inmiddels. Zeker, zeker. Het vliegt voorbij en uh, we gaan door met uh, de volgende artiest die uh, aanwezig is. Uh, goedemiddag, uh, Grace, welkom. Goedemiddag, dankjewel. Hey, leuk dat je er bent. Ja, zeker. In Zandvoort. Zeg, Chris, ik had het net met de geograaf, had ik het erover... Uh, hoe moeilijk het is om uh, zeg maar te zingen, tegelijkertijd te zingen en te dansen. Doe jij dat ook? Kan jij dat of... Uh, uh, ben ik zo benieuwd naar of jij dat ook kan of ik, doet. Hm. Ik kan wel doen, maar gelukkig mijn muziek is niet zo van... Hoe, hoe. Oh nee? Nee. Oh, ik, ik lees. <laughs> je, je colombiaanse Colum rockpop. Eh, dat, Klopt. Dat klinkt toch wel heel tempoachtig. Ja, uh, ik doe, actig, <sindes> he. yeah, maar ik moet ook natuurlijk optreden, want ik kan wel bewegen en zo. Ja, ja. Yeah. Maar ja, okay. het is best lastig. Ja, je moet nog wel even iets in het uh, colombiaans zeggen hè, tegen al je fans die kijken. Tuurlijk. Ja, ja, ja. Ga je gang. A mi gente querida in Colombia, in Bogotá, in Medellín, in todos lados. Que lindo que están mirando, primos, primas. Besos. Oké, oké. Kusjes aan de mensen in Colombia. Sí, besos ja, ja. a todos. Heb je veel familie daar? Uh, op de moment mijn vader. Oké. Okay. Mijn vader, ja. Rus van mensen wonen hier in Nederland, Zwitserland. Oké, oh, oké. Okay, okay. Gelukkig. Ja. Hoe gaat het verder met je in, in de carrière? Mooi, ja? heel goed. We zijn heel blij. Heb ook een award gewonnen Vorig jaar, december voor een jaar in Mara, Latijnse award. Dat is dat uh, 68 jaar. Mm -hmm. Dus dat voor mij was ook wow. Ja, super natuurlijk. Goed. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, ja, gaat super Goed okay. Goeie kant op. Ja. <laughs> en een nieuwe single. De nieuwe single, ja. Yeah. Yeah. Your name. Your name. Wat uh, lukt uh, uh, uh, nee, uh, nee, het, Rob? Want je zit er helemaal ook Nee, Ja, dat lukt inderdaad niet. It, uh, uh, no, praat ik mee. heb Roppe geen aansluiting, uh, uh, dus. Uh, uh, oh, je hebt geen aansluiting. Uh, nee. Het schiet maar, niet op. Wat wilde je zeggen? <laughs> Nee, ik zeg. Ik heb, nee, anders uh, plug jij hem uh, in uh, ergens. Ik, uh, ik heb hem, uh, hem ingeplucht, hoor. Oh, je hebt hem uh, al ingeplucht, dus we kunnen hem gewoon. Uh, wat wat ik, ben hier, ik ben hier met een dame in gesprek. Ja. <laughs> met nee, dat weten we. Met Sorry, maar het gaat om de nieuwe single van Grazer. Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Sorry, ook oh Grace, die vlegels altijd. <laughs> Geen probleem. <laughs> ik ben gewend. Je maakt je eigen muziek. Dat is vooral belangrijk. Want dat is natuurlijk knapper. Je ja, eigen ja teksten. Je eigen arrangementen? Ook. Oké, okay. uh, maar heb je daarvoor gestudeerd? Want muziek is niet eenvoudig. Ja, dat is zo waar. Nee, dat moet ik zeggen. Dat komt gewoon zelf, zeg maar, door mijn passie en zo. Maar ik kan ook niet alleen. Dat ik doe alleen. Dat komt ook door mijn team in Colombia. Hmm. Heel groot team, ook heel erg professionele mensen. En het is natuurlijk wat idee. En ze maken gewoon complex. Ze maken alles, zeg maar. Oké. Okay. Dan je gewoon in vorm. Dus als ik je goed begrijp, je, je hebt een, een stuk tekst, je hebt een basisarrangement. Klopt. En dat stuur je naar Colombia en dan gaan ze dat mooi uitwerken. En, want is, uh, ja, ik probeer het een beetje voor mezelf in te vullen. Is dat zeg maar, met veel koper erin, veel blaasinstrumenten. En, want je speelt, treedt ook op met een band, hè? Ja, klopt. Vanuit Colombia. Oké. Okay. Ja, je probeert ook in Nederland met een Nederlandse band... Maar uh, toen ik de vorig, uh, vorig jaar, in november, ging yeah. daar in Colombia optreden, de connectie was zo gaaf, zo goed in yeah. Colombia. Dat de gitarist in Colombia, hij ook speel in mijn productie, in mijn, mijn liedjes, zeg maar. Yeah. Dus toen dachten wij, hij moet ook in de live. Optreden. Ja, ja, tuurlijk. Ja, dus ja. dat is zo ja, ja, dat wow. wow Magic. <laughs> dat is echt, echt cool. Ja, ja, ja geweldig. Ja. Nou, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig, op naar uh, muziek van Grace. Ja, uh, uh, uh, uh, nou, nou ja, uh, ik, ben, uh, ik ben benieuwd of uh, uh, Fred kan uh, starten voor me. Ja, ik, uh, ik heb er ook ruzie mee. Uh, met, uh, met oh, de, oh, je de, hebt er ook ruzie mee? Nou, ja. we ja. hebben wel een nummer van Grace. Oh, ja ja zeggen. is Ja. Een nummer met een speciaal verhaal voor jou, toch? Voor no. mijn man? Kijk, dat bedoel <laughs> ik. Nou, hij komt eraan nu. Quiero <laughs> Cuando escuchas mi canción, borramos juntos entonces podamos. Sí, me sigues. Si te pierdes, no te asustes. Por ti siempre estaré. Siento sento el mismo. Lekker meegedanst met uh, jouw nummer, uh, Grace, in de studio. Klap. Dus helemaal lekker. Quiero, we draaien hem hier bij CFM. Zandvoort voor jou. We gaan even op naar het nieuwste weer, uh, heren. Ja, ja. En uh, daarna zijn we, zijn we er weer gewoon terug. En Grace, even snel voor, even voor snel. Colombia. Dat we straks na jou, naar het nieuws zijn weer terug. Even in het Spaans. Nee, ja, dat kan niet meer. Van oh, <lacht> Doe maar na het nieuws dan. Dat moet en echt de vijf eter vijf. op tijd, tijd. 109, straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur.